6 uur. Dit is Radio 1 met Thijs van den Brink. Als iemand de klus aankan, dan is het Erik Wiebes, vindt NRC-journalist Hugo Lochtenberg, die de gedoodvolgde opvolger van Frans Wekers jarenlang in de Amsterdamse politiek volgde. Dat zou in Dit is de Dag, nu eerst het NWS Journaal met Jan van den Putten.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 Het gerommel in de partij in Heemskerk heeft er onder meer toe geleid dat het partijvoorzitter is afgetreden. Jong gehandicapten komen niet zoals eerst de bedoeling was in de bijstand... als ze na herkeuring geen werk kunnen vinden. Ze houden hun uitkering, maar die wordt met 5 gekort. Dat staat in het akkoord dat het kabinet heeft gesloten met oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP. Gemeenten krijgen meer vrijheid om de regels toe te passen. Als een bijstandontvanger zijn verplichtingen niet nakomt... kan de uitkering worden ingetrokken. Staatssecretaris Kleinsma over het akkoord. De bijstandswet is bij uitstek een maatwerkwet. Want je zit niet voor je lol in de bijstand. Dus als je in de bijstand komt, dan is het zo belangrijk... dat je gewoon heel individueel bejegend wordt. En dat de man of de vrouw achter het loket zich ook verdiept... in hoe het met jou is. En ik denk dat deze bijstandswet dat, die dat ook bewerkstelligt. Lekkage heeft het ziekenhuis nijs in Drachten grotendeels lam gelegd. De polyklinieken spoedeisende hulpoperatiekamers en de verloskamers zijn gesloten. Een woordvoerder van het ziekenhuis. Ja, in feite is het hele waterleidingsnet net afgesloten. Dus dat betekent dat we geen goede behandelingen konden geven. Want je hebt water nodig niet alleen voor de wc's... maar ook voor behandelingen wat iets meer zijn. Dus ja, daarom hebben we gezegd... Van, er moeten gewoon geen nieuwe patiënten vandaag behandeld worden. Acute gevallen worden overgenomen door ziekenhuizen in Leeuwarden, Dokkum en Sneek.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 En het weer nog in het oosten meer bewolking en het koelt af tot rond het Vriespunt. Morgen bewolking, maar ook af en toe zon. Het wordt een graad of acht. Woensdag buien, maar ook zon. En 7 tot 9 graden. Een uur geleden, Jolanda van der Velde werd er gezegd... het is een normale avondspits met bijzondere files. Hoe is het nu? Nou, nog steeds wat drukker dan gebruikelijk eigenlijk op een maandagavond. We hadden aardig wat bijzonderheden. De teller staat nu op 95 kilometer. Opvallend is dat bij Amsterdam niet al te veel files zijn. Veel vertraging wel bij Rotterdam en Utrecht. Er was een ongeluk op de A2 Den Bosch richting Maastricht... bij knopende hoogst 4 kilometer. Daar zijn alle rijstroken weer open. Lang was er ook een rijstrook dicht op de A20-hoek van Holland... richting Gouda. Die is weer open. Bij Knoop en Kleinpolderplein 6 kilometer. Drukte op de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Bij de af 3 kilometer. En verderop bij Dinterloort nog eens 3. En ook op de A59 Os richting Zierikzee. Tussen Engelen en Nieuwkuik 5 kilometer. En verderop tussen Knoop en Hoijpolder en Terheide 4 kilometer. Zometeen en dit is de dag. Hoe gelukkig is de VVD echt met de aanpassingen aan de bijstandswet?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 Eyo. Dit is de dag. Met Thijs van den Brink. Goedenavond. De VVD doet enthousiast, maar moet ergens toch ook ongelukkig zijn... met de aanpassingen aan de bijstandswet die vanmiddag bekend werden. We praten er zo over met vvd kamerlid Sjoerd Potters. Het gestuntel van oud-staatssecretaris Wekers in de Tweede Kamer... maakte heel duidelijk hoe ingewikkeld het dossier van de Belastingdienst is. Zijn potentiële opvolger, Erik Wiebes, is wel tegen die klus opgewassen... zegt nec journalist Hugo Lochtenberg. De Chihuahua is de liefhebbers vaak nog niet klein genoeg. Want ze moeten het liefst in een theekopje passen. Waarom eigenlijk? En vandaag verdedigt onze commentator en politicoloog Monique Samuel de volgende stelling. Dit kabinet jaagt uh, talent naar het buitenland. Erik van Brugge is vanmorgen uit Zuid-Afrika teruggekomen... waar hij Bruce Springsteen tijdens zijn tournee volgde. Als u iets kwijt wilt, stuur dan een Twitterbericht met de hashtag DDD. Hugo Lochtenburg, jij eh, volgt als parooljournalist... de Amsterdamse wethouder Erik Wiebes lange tijd op de voet. En nu is de grote vraag, wordt hij het wel of wordt hij het niet? Zijn naam ging rond, net als die van een paar anderen. Ik lees ook de krant. Aangenomen wordt dat de keuze op hem is gevallen. Ik lees de krant ook. Erik Wiebes wordt waarschijnlijk dus de nieuwe staatssecretaris van Financiën. Ik ben wethouder in Amsterdam. Wiebes volgt Frans Wekers op. Ik ben wethouder in Amsterdam. Opnieuw een kleurrijke wethouder, voortijdig naar Den Haag. Ik kan hier verder ook helemaal niks over zeggen. Hugo Lochtenberg van NSC NRC Handelsblad. Ja, hij wordt genoemd. Weet jij meer? Denk jij dat hij het wordt? Hij wordt het zeker. Wordt zeker zelfs. Wordt, ja, hij wordt morgen gepresenteerd. Maar er ja. wordt nu nog uitgezocht of hij niks verkeerds gedaan heeft, toch? Ja, precies. Dat hoort er dan bij ja. En jij steekt je hand voor hem in het vuur? Nee, voor geen enkele politicus, ook niet voor hem. Nee. <laughs> Zelfs niet voor hem? Nee, nee. nee. Goed, we praten na half zeven uitgebreid verder over Erik Liebes. Erik van Brugge, je bent vanmorgen uit Zuid-Afrika teruggekomen... dat je een week met Bruce Springsteen op tourne tournee bent geweest. Tenminste, je was bij dezelfde optredens... Dat klinkt weer heel Ja. ja. <laughs> Hoe uh, populair is Springsteen in uh, Zuid-Afrika? Uh, nou, populairder dan ik dacht eigenlijk... Vier, vier uitverkochte shows. In uh, drie in Kaapstad, eentje Johannesburg. Uh, ook iets multicultureler dan ik dacht. Maar het stadion was wel heel blank. Maar het was echt een uh, grote gekhuis, Heel enthousiast publiek. Ja, fantastische shows zoals uh, mensen die geweest zijn bij Springsteen. van hem gewend zijn. Het was geweldige ervaring om daar te zijn. Want jij volgt hem overal ter wereld? Nou, dat niet helemaal. Dit het was een bijzondere gelegenheid. Samen met Leon Verdonschot en Art Royakkers zijn we op pad gegaan... om een documentaire te maken over Springsteen. komt ergens in maart uit. En, uh, vooral omdat hij de eerste keer in Zuid-Afrika is. Dat Little Steve en zijn gitarist heel veel gedaan heeft tegen, anti -apart tegen apartheid in de jaren 80. Het was een heel bijzonder moment. En dat, dat bleek ook wel naar alle mensen, alle fans die we daar spraken... hoe bijzonder dat eigenlijk wel niet was voor Zuid-Afrika. Oké, okay, we praten straks, na half zeven verder. Oh. Staatssecretaris Kleinsma heeft vandaag een akkoord gesloten... met de D66, ChristenUnie en SGP... met grote aanpassingen in de Bijstands- en Participatiewet. Aan de telefoon is VVD-kamer-leet Potters. Meneer Potters, goedemiddag. Goedenavond inmiddels, volgens mij. Ja, ja u heeft gelijk. Uh. 1 over voor u. <laughs> en we moeten nog beginnen. De plannen die u maanden hebt verdedigd, die zijn aangepast. Is het een zware dag voor u? Nee, ik ben uh, zeer, zeer tevreden met het uh, resultaat. Want we hebben te maken met een uh, forse aanscherping van de bijstand. Een tijdelijk vangnet uh, waar de bedoeling van is... dat je daar zo snel mogelijk weer uitgaat. En met deze extra prikkels uh, zal het ook uh, sneller gaan gebeuren. Ja, toch wordt de wet zes maanden later ingevoerd dan u wilde. De wachttijd van vier weken op de bijstand vervalt. Bijstandsmoeders met kleine kinderen die hoeven niet te solliciteren. Waarjongers die blijken te kunnen werken... die houden hun waarjonguitkeringen en hoeven dus niet in de bijstand. En gemeenten mogen toch een beetje zelf doen... wat ze willen met de tegenprestatie. Kunt dat laatste laatst is, is, is uh, niet waar. Uh, ja, daar komen we zo bad. nog wel even op terug. Okay, ja. Maar welke van deze vijf uh, uh, toezeggingen doet u het meest pijn? Nou, eigenlijk geen, geen van alle. Omdat uh, de hervorming en de 2 miljard bezuiniging die we gaan realiseren met uh, deze overeenstemming die we hebben met, uh, met de partijen uh, in Nederland in ieder geval een stuk beter uh, gaan maken de komende tijd. Maar het dus komt ik ben nog eigenlijk beter, heel tevreden met. Uh, met deze, met deze overeenstemming die we hebben bereikt. Ja, sorry. Het kon nog beter, toch, met het aanvankelijke voorstel? Of zegt u zelfs dit voorstel is inhoudelijk beter dan het vorige voorstel? Nee, we hebben een aantal, uh, vind ik, uh, beperkte aanpassingen gedaan. Ook om, uh, vooral ook de drie andere partijen wat moeten komen. Maar de hoofdbeweging en, en hervorming staat gewoon, uh, gewoon overgeheid. En daar ben ik heel tevreden over. Maar welke aanpassing doet u het meest pijn? Nou ja, goed, de alleenstaande ouders, uh, dat had voor mij niet per se goed, als ik eerlijk ben. Want ik vind ook, als je staande ouder bent, dat je wat dat betreft gewoon uh, aan het werk zou moeten gaan. Maar uh, hier, uh, hier hebben de, de andere twee partijen nadrukkelijk uh, aangegeven dat ze dat graag zouden willen. Ja, de als moeder met kleine kinderen, die hoeft niet meer te solliciteren straks, hè? Dat met, met kinderen tot vijf jaar. Ja. Dan even die tegenprestatie, want daar is een hoop over te doen. Mevrouw Kleinsma schrijft... gemeenten krijgen de ruimte om zelf beleid te ontwikkelen... wat betreft het verrichten van een significante tegenprestatie. Nou, wat we hebben afgesproken is dat gemeenten een significante tegenprestatie van iedereen je moeten vragen die in een bijstand zit. Dat is echt anders wat nu het geval was. Dat, daar hadden de gemeenten de mogelijkheid, maar hoefden ze dat niet te doen. Nu zijn ze dat verplicht te doen en in dat in een verordening uh, op te nemen. Ja, dat is maar de, vraag, ook, dat is maar de vraag. Want we hebben rond zitten ja, ja. bellen en bij de Partij van Arbeid zeggen ze de ruimte om zelf beleid te ontwikkelen... wat betreft het uh, verrichten van een significante Dat betekent ook dat je beleid kan maken dat er geen... Significante nee, nee, nee, tegenprestatie. Dat, is absoluut, dat is absoluut niet de afspraak. En dan moet je de brief ook maar goed lezen. De staat duidelijk, er staat duidelijk significante tegenprestatie. Ja, en, dat over staat de voor... vraag, en over de hoe-vraag, uh, namelijk uh, uh, is een persoon ook nog bezig met uh, reintegratie... of wat past als tegenprestatie goed bij die persoon. Daar mogen gemeenten natuurlijk gewoon maatwerk voor leveren. Dat hebben we ook altijd gezegd. Maar iedereen is gewoon verplicht om een tegenprestatie... een significante tegenprestatie maar te leveren. Maar waar moet ik dan aan denken als ik vraag uh, waar ik aan moet denken is bijvoorbeeld, nou, wat we al eerder hebben aangegeven... koffie schenken in een uh, verzorgingstehuis, uh, buddyproject voor ouderen... En in ieder geval ervoor zorgen dat je zelf weer maatschappelijk actief blijft... en niet uh, thuis op de bank uh, blijft zitten... Uh, en dat je ook iets teruggeeft uh, voor je uitkering. Vrijwilligerswerk dus? Onder andere, dat zou kunnen. Ja. Maar, ja, maar meneer Potters nog even terug, want zowel de FNV als de Partij van de Arbeid zeggen... de tegenprestatie uh, is weg. De, de, er is ruimte voor een gemeente om te zeggen... er hoeft hier geen tegenprestatie geleverd te worden. U zegt die ruimte is er niet. Die ruimte is er niet. Nou, iedereen is gewoon verplicht om een significante tegenprestatie te leveren. Alleen over de hoevraag. en daar vinden wij ook als CVD... Eh, dat daar gemeenten samen met betrokkenen ook een afspraak over kunnen vragen. Maar het is nu klip en klaar. Iedereen is gewoon verplicht om een significante tegenprestatie te leveren. Ja, u zat aan dezelfde tafel als de Partij van ja. bij toch? Hè? Ja, dit zijn de afspraken. U kan het gewoon navragen naar alle partners aan tafel. Ja, ja, ja. Dit zijn de afspraken die we hebben gemaakt. Ja, debat is deze week. Ik vermoed dat het hier lang over zal gaan, of niet? En nou ja, volgens mij niet, want het is klip me klaar. Het is echt heel helder. En het staat uh, in de brieven en in de memorie van wijzigingen van de wet heel goed opgenomen. En daar gaan we ook gewoon van uit. Ja, gemeenten hebben de ruimte om zelf beleid te ontwikkelen... wat betreft het verrichten van een significante tijd. Ja, de hoe Dus gemeenten mogen kijken staat hoe het gaat. Het niet, serveuren. hoor, de hoe-vraag. Nou goed, Dit is wel de afspraak die we hebben gemaakt. Oké, okay, we gaan het volgen deze week. VVD-Kameraard Sjoerd ja. hartelijk dank. Ja, graag gedaan. Tot ziens. De van Margie. Ja, bij ons aan tafel collega Margie Fixen. Je hebt je vandaag uh, verdiept in de wereld van de Chihuahua. Ja, en, en de fokkers ervan. Uh, want uh, dit was typisch weer zo'n verhaal: dat het is dan een klein berichtje en dan gaat een wereld achter schuil. Werkelijk waar. Ik weet nu alles. Um, en vanochtend las ik dat uh, staatssecretaris Sharon Dijksma... wil dat er een einde komt aan het doorfokken van de Chihuahua. Dat is een klein hondje, Even inderdaad voor het duidelijkheid, dat is dat Paris Hilton hondje... met die, met die uitpuilende ogen. Um, maar nu gaat het dus niet alleen om dat specifieke hondje. Uh, Sharon Dijksma kreeg een verklaring overhandigd... van betrokkenen in de hondensector... om een einde te maken aan sowieso dat doorfokken van honden... waarbij het welzijn in gevaar komt. Uh, bijvoorbeeld die chihuahua, daarvoor geldt hoe kleiner, hoe beter. Uh, maar dat levert wel wat problemen op. Wat krijg je nou bij de doorvokken allemaal voor aandoeningen? En daarvoor belde ik eerst maar eens even met Hans Nieuwendijk. Hij is dierenarts van praktijk De Tweede Lijn... met als vraag wat hij allemaal tegenkomt. Een hond met zo'n klein kopje dat in de laatste hersenen er niet meer in passen. En dan verbaasd zijn als dat niet meer past. Of als dat wervelkolommetje het niet houdt. De zaak instort of er hernia's ontstaan of andere misvormingen. Maar als u nou zo'n hond binnenkrijgt, wat, hoe reageert u daar dan op, naar de eigenaren van zo'n hond? Ik hoop vriendelijk, aardig en begrijpend. Heel veel eigenaren weten dat ook niet. En ik vind dat juist een van de trieste dingen, dat mensen bijvoorbeeld een hond kopen met een enorm verwachtingspatroon. En voor ze het weten, hebben ze geen pub in huis maar een patiënt. Waar dan eerst van alles aan versleuteld moet worden. voor zo'n hond weer een normaal leven kan leiden. Ja, dat is wel bizar. Uh, ik dacht, ik ga eens zoeken naar zo'n chihuahua op Marktplaats. En toen zag ik dus een advertentie waarin een teacup chihuahua werd aangeboden. En daarbij staat dan, vader is een van de kleinste teacups van Nederland... en moeder is mini. Een teacup, dat is dus een echt merk. En dat is dus een, uh, een, een chihuahua die in een theekopje zou passen, zo klein. Uh, ik dacht, ik ga eens bellen met die aanbieder. Ze heeft in totaal acht chihuahua's en de kleinste is de mooiste. Maar wat is dat toch dat ze dat zo geweldig vindt, vroeg ik haar. We hebben eerst een deentje dag gehad, dus dat is wel het, heel uh, het ongekeerde Zo. van uh, de Chihuahua. Want die was weer mega groot. Dus ja, het, het heeft al wat. Het is heel apart. Zo'n piep wat er loopt. Ja. Ja. En, Ook en... als we gaan wandelen, gezet truitje aan en dan uh, uh, wandelen ze met ons mee. Ik heb ze niet eens aan de riem. Die moeten mee oppassen. Dat je nee, er natuurlijk niet op gaat zitten of op gaat staan. En uh, ja, dit is mega klein, dus uh, 15 150 gram. Ja, en wat mag dat dan kosten? 1500 gram. Uh, die die, die teacupje waar we uit haar advertentie... die is wel 1400 waard, zei ze. Maar voor 900 euro mocht het ook wel. Ah. <lacht> een goed huis was het belangrijkste. Maar ja, ik vroeg haar... dat is wel weinig hond voor je geld. Ja, maar je hebt wel een hond... waar je, waar je uh, mee kan nemen, hè. Gewoon op de hand als het ware. Ja. Of, of zoals mijn dachter, me dachten dus, die het maar altijd haar truitje wil. En dat ik net het kopje eruit. Het heeft wat sno snoezer wil. Ja, dan nou moet ik wel zeggen... dat deze mevrouw... Volgens mij absoluut niet de intentie had om nou chihuahuas met uitpuilende hersenen uh, te fokken. Was echt een liefhebber. Uh, maar er gaat dus wel van alles mis, omdat het de trend dus kleiner en kleiner is. En voor andere rassen zijn er weer andere eisen... die dus ook heel ongezond zijn. Uh, even terug naar dat nieuws van vandaag. Wat gaat er nou gebeuren? Uh, Sharon Dijksma heeft dus iets overhandigd gekregen. Een soort verklaring. Ik belde met de Raad van Beheer. Dat is de overkoepelende organisatie op het gebied van rashonden. Die hebben dus een verklaring overhandigd. En ik vroeg, wat gaat er nou concreet dan gebeuren... om dit tegen te gaan? Ik vroeg dat aan uh, Ronnie Doedens. En dat was een beetje een lastige vraag. Alle partijen die zijn al jarenlang met elkaar in overleg. Binnen de Raad van Beheer hebben we de afgelopen jaren al hele belangrijke stappen genomen. En die stappen, en stappen die nog verder gaan, die zijn dus zeg maar concreet beschreven in het conceptplan. En het plan, het plan van er nu ligt, dat zal uiteindelijk leiden tot een projectplan. Dit is dus al jarenlang bezig en gaat het nu ook nog jarenlang duren voordat er concreet stappen worden genomen? Nee, want een van de onderdelen is ook heel duidelijk dat we mijlpalen hebben gezet. En die mijlpalen die zullen uiteindelijk echt leiden tot... Uh, tot het concrete plan, maar waar we dus ook echt mee aan de slag gaan. Zou picketpalen het ja. moeten heten, denk ik. Ja, picketpalen worden gezet. Uh, en er werd ook bij gezegd: het is niet alleen een Nederlands probleem, maar een Europees probleem. Kijk. kijk. Dus ik, ik pleit voor een Europese dierenpolitie. Ja. En mij lijkt dat je die hond dan ook kwijtraakt als hij zo klein is. Ja, dat, ja, en dat je er dus op gaat zitten. Dus dat is een duur grapje, Je kan toch ja. ook gewoon een muis in een kaafje nemen. Dat is net zo goedkoop. Ja, ja, maar, zo die, ja, ja maar die ja. hondjes hebben wel een bepaald soort karakter. Ach, man, ik heb, ik heb vandaag uren gebeld. Dit is een heel klein vlindertje. Het is een hele bijzondere wereld. De wereld van de chihuahua. En van de zomer komen er wel echt wel concrete stappen aan. Okay. Plannen tot stappen. Leidend. Mij ophalen. Straks, Monique Samenwel over de stelling in het kabinet jaagt talenten naar het buitenland. Ja. Dit was de dag waarop bekend werd dat de werkgelegenheid in 2014 waarschijnlijk blijft dalen. De economie trekt aan, maar het aantal banen neemt volgens het UWV met 66.000 af. Die krimp zal minder heftig zijn dan het afgelopen jaar. Maar ja, het blijft een banenkrimp en een stijging van het aantal WWS en werklozen. Het UWV voorspelt dat vooral sectoren als de overheid, de zorg en welzijn het lastig krijgen. De uitzendsector en de groothandel, groothandel kunnen rekenen op een groei van de werkgelegenheid. Verder was dit de dag waarop Irene Wust zich voor de tweede keer binnen een week wezenloos hok. Vorige week kwam de schaatser hard ten val tijdens een training in Insel. Ik heb heel veel geluk gehad en ik mag heel veel kaasje opsteken wat dat betreft. En ik ben er heel goed mee weggekomen. Vandaag werd ze op haar eerste dag in soort verrast door dopingcontroleurs. Lig je lekker een middagdutje te doen? Staat de dopingcontrole ineens in je kamer? Meldt wust op Twitter. Nu maar hopen dat dit voorval ook met een sisser afloopt. Vandaag werd ook bekend dat het voedingscentrum samen met Albert Heijn 1 miljoen maatbekers gaat verspreiden. De supermarktketen doet dit om voedselverspilling tegen te gaan. Consumenten kunnen er eentje krijgen bij aankoop van verschillende Albert Heijn producten. Staatssecretaris Dijksmaal ontving vanmorgen het eerste exemplaar. Dit is de dag waarop homo-belangenorganisatie COC een petitie aan premier Rutte overhandigt. Met de petitie wil het COC duidelijk maken tegen de zware delegatie te zijn... die Nederland naar de Olympische Spelen in Sochi stuurt. En de heeft Ewout de Bruijn Is het binnen op. Ewout, goede avond. Goedenavond thuis. Is die al gaande, de overhandiging? Ja, dat gebeurt hier in het, op het ministerie van Algemene Zaken. Achter gesloten deuren. Uh, Rutte heeft er veel tijd voor uitgetrokken. Drie kwartier maar liefst praat hij met die mensen van het COC... En wij mochten er niet bij zijn, dus wat er nou precies gezegd wordt... dat weten we nog niet. Nee, Hoeveel handtekeningen heeft het COC verzameld? Nou, het COC stuurde uh, halverwege de middag een persconferentie... Om, uh, of een, een persbericht, moet ik zeggen, om te vertellen dat het hier allemaal gebeurde. Toen stond de teller op uh, ruim 32.000 handtekeningen. Die petitie die kon tot het eind van de middag ondertekend worden. Dus ja, meestal, hè, een eindsprintje wordt dan vaak nog ingezet. Het zal wel zo rond de 35.000 handtekeningen zijn... Voor um, uh, ja, eigenlijk de vraag aan Rutte of hij misschien niet naar Sochi wil gaan. Hè? Want daar pleiten ze dus voor: dat de koning en dat Rutte niet naar Sochi gaan om te protesteren. Ja, maar hij heeft net een afspraak gemaakt met Poetin om erover te praten, hoorden we eerder. Ja, dus ik denk ook niet dat dat gaat gebeuren. Ik denk meer dat dit toch een beetje voor de bühne is. en dat het COC zo nog een keer op de kaart heeft gezet wat ze nou precies willen. En uh, ze gaan hem ook vragen, uh, hij gaat natuurlijk nee zeggen op de vraag... wilt u misschien thuisblijven, maar ze gaan hem ook vragen... wilt u uh, hier in Nederland in de Kamer het nou eens kijken... hoe u het, uh, het homobeleid uh, in Rusland, hoe u dat op de politieke agenda kon houden... zodat Nederland zich daar een beetje tegenaan kan blijven bemoeien... ook straks na Sochi. Oké, okay, dankjewel. Ewout de Bruin. Zeg het maar. Vandaag met politicoloog Monique wel. Monique, welke stelling verdedig jij vandaag? Nou, de stelling dus dat het kabinet, het beleid van dit kabinet, ervoor zorgt dat talent naar het buitenland vertrekt. En waarop baseer je dat? Uh, vandaag werd uh, dus het UWV-rapport bekend. En daaruit blijkt dat, hoewel in 2011 4000 mensen zich formeel hadden geregistreerd bij het UWV als zoekenden naar werk in het buitenland, dit binnen drie jaar eigenlijk is vertwalfvoudigd naar 47.000 mensen. Uh, waar elke maand 1500 mensen bij komen. Dat zijn dus mensen die per, ja, definitief eigenlijk naar het buitenland willen vertrekken... om werkredenen. Um, tegelijkertijd noemde je net het aantal van uh, nieuwe banenkrimpen... in dit jaar dat op 60.000 60. neerkomt ja. in 2014. Um, en ik zie, kijk, die banen die zijn vreselijk triest. Maar het zijn cijfers waar we helaas... Uh, vorig jaar was het 143.000, waar we gewend aan zijn geraakt... en waar we bijna geen gezicht meer... Uh, bijzien, hoewel ik in mijn omgeving die gezicht helaas maar al te goed ken. Van mensen die hun baan verliezen? Precies, of die dus werkloos thuis zitten. Maar wat dit getal eigenlijk laat zien is dus de hopeloosheid die mensen voelen uh, en zich voor hunzelf geen perspectief meer zien in Nederland. Ik vind dat dit getal eigenlijk veel zorgwekkender is. In, in, in minder dan drie jaar, van 4000 naar 47.000, en dit zijn alleen de geregistreerde bij het UWV, dus dat zijn werklozen of mensen die al aangeven bij het UWV, hé, hey, wij krassen op, wij gaan weg. Wat je niet hier in ziet zijn bijvoorbeeld de jongeren, de studenten... die sterk overwegen om hierna werk in het buitenland te zoeken. Wat je ook niet ziet, zijn al die mensen die ermee lopen... maar het nog niet gaan rondbezuinen uit angst bijvoorbeeld dat ze hun baan kwijtraken... of dat ze straks niet in aanmerking komen voor een uitkering. Dus het aantal zal wellicht veel hoger liggen. Om en... wat voor banen gaat het? Is daar iets meer over bekend? Ja, uh, eigenlijk twee uh, takken. En allebei even zorgwekkend, vind ik. De hoog-hoog-opgeleiden die voor zichzelf geen toekomst zien. Hier, nou, we hebben net gehoord ook dat het in de komende tijd... bij uh, um, de bestuurlijke en dienstsector... ...functies uh, blijft krimpen... Um... Met name de jonge generatie en de afgestudeerden hebben je enorm last van. Tegelijkertijd zijn het ook de laagopgeleide, dus de vrachtwagenchauffeurs, de uh, bouwvakkers uh, en de verplegers die uh, massaal vertrekken. En dit is ook interessant, want dit zijn dus de, de lager opgeleide die voor zichzelf geen werk meer zien in Nederland. En die bijvoorbeeld naar Zweden vertrekken en naar Canada. Dat is dan nummer één bestemming volgens het UWV. En dit betekent dat juist als straks de economie weer aantrekt, de, de werkende handen die wij nodig hebben als de motor voor onze voor het bouwsector en dergelijke. Zijn ook niet vertrokken. aanwezig zijn. Ja. Dus de, de slimme ja, vertrekken en de, ja. de harde werkers vertrekken. Ja, de stelling richt zich vooral op het kabinet. Je zegt het kabinet jaagt talenten naar het buitenland. Je kan ook zeggen, ja, er is hier werkloosheid. Logisch dat mensen het buitenland gaan kijken. Ja, maar dan moet je dus kijken naar de werkloosheidscijfers in de omringende landen. En die uh, is niet, stijgt, niet, stijgt niet zo snel als hier. De economie doet het veel beter, bijvoorbeeld in Duitsland. Er wordt ook in, door het UWV-rapport UWV expliciet erover gesproken... dat mensen in grensstreken naar ba België en Duitsland uitwijken. En wat je ook ziet, um, is dat... Maar dan zeg je, de, de hoge werkloosheid in Nederland is de schuld van het kabinet. Ik vind dat... Um, als je kijkt naar de groeicijfers... Uh, Nederland stond soms als beste voor... van de 27e uur staat toen de crisis uitbrak. En nu als een van de slechtste. En ik verwijt dat dit kabinet en het gebrek aan in investeringen. En als je het dan hebt over de... Het onderliggende gevoel, wat ik vind dat je in deze cijfers ziet, namelijk het gevoel van wanhoop, van wantrouwen, van voor jezelf op de lange termijn geen toekomst zien in Nederland. Dan heeft het dus te maken met gebrek aan investeringen, gebrek aan vertrouwen in dit kabinet. Dat er hier voor jou als jong, hoog opgeleid persoon in de toekomst ligt. En ik zie die wanhoop bij mijn vrienden met het stage stapelen. Met het maar zoeken, zoeken, zoeken, zoeken naar stage de baan. Stage stapelen is dat je veel meer stages loopt dan eigenlijk eigen, eigen, nodig Ja, afgestudeerden die maar geen werk kunnen vinden, die gaan de ene stage lopen, de andere stage lopen. Ondertussen steken ze zich enorm in de schulden, want vaak staat er bijna of geen tot weinig vergoeding tegenover. En ze zoeken net zo lang door... tot ze eindelijk genoeg cv hebben opgebouwd... om een stage te zoeken in het buitenland... om die grote sprong te maken. Ja. En weer, one talent lost. Ja. Is het ook niet zo dat ze het gewoon avontuurlijk vinden... en dat het heel gezond is om een tijdje in het buitenland rond te kijken? Oh ja, absoluut. Maar dat, dat verklaart geen stijging... van 4.000 naar 47.000. En het gaat ook om hele gezinnen. En ik denk dat je nou uit als bouwvakker... uit avontuurlijke drift opeens naar Canada te vertrekken... dat er toch wel iets van meer voor nodig is. Ja, Erik van Brugge, deel jij de uh, mening van uh, Manique wel? Nou, ik zie het wel... Uh, we hebben een soort BKB-academie waar heel veel jonge talenten in zitten. En je ziet wel ontstaan dat er heel veel meer mensen naar het zoeken zijn. We krijgen bij iedere baan die we hebben, krijgen we heel veel aanmeldingen, vergeleken met een jaar of vijf geleden. Ja, en heel veel mensen voelen inderdaad dat zij ja, misschien wel in het buitenland beter tot hun recht kunnen komen. En dat... ja, en leg jij ook de link met het kabinetbeleid, of zeg je van? Nou, kijk, ik. Ik denk dat dit al deels. Ik denk dat het, uh, het Nederlands kabinet het uh, heel ingewikkeld heeft om uh, uh, veel waarde te creëren. Dat is dat lastig. Je ziet dat in Amerika het gek genoeg wel beter gaat in de laatste jaren. En daar heeft de overheid veel geïnvesteerd, toch? Ja. ja. Het lijkt dat we hier een beetje achterlopen. Misschien dat we de crisis ook wat later voelden. Hier, maar je ziet nu wel dat. Nou ja, het begin van het herstel is er eigenlijk nog niet. Tenminste, dat voelen mensen nog niet. Maar je moet wel heel eerlijk zijn: waar wordt op bezuinigd? Op kunst. Op, uh, op overheidsfuncties. Dus bijvoorbeeld hele nieuwe groepen van potentiële ambtenaren... en, en bestuurders verdwijnen... Je kan niet, ik kan nu niet een klasje gaan doen voor buitenlandse zaken. Ik kan geen diplomaat worden nu. Ik kan niet bij het ministerie aan de slag. Terwijl ik er persoonlijk voor ben opgeleid. Ik ben opgeleid om diplomaat te worden. Al mijn medevrienden waren dat. Niemand van ons kan überhaupt beginnen aan die baan. Dus gaan ze naar Europa uitwijken. Om daar maar te beginnen in het nieuwe diplomatenkorps. Etcetera, etcetera. Maar het kan ook zijn dat dat ambtenarenkorps... echt daadwerkelijk veel te groot was. En dat het dus op zich wel een goede ontwikkeling is. Het kan goed zijn om dingen te reorganiseren. Maar op dit moment gebeurt dat op alle fronten... waar je als hoogopgeleide eigenlijk zou in beginnen. Ik las zelfs dat nu... Uh, de industrie uit uh, een soort van op, op winstmaximalisatie, uh, maar doorgaat met nieuwe technologieën implementeren, waardoor er blijvend structureel minder werk zou zijn ook in de technologische sectoren, doordat we alles computeriseren, zeg maar. Dus je hebt op alle fronten tegelijk dat er wordt beknibbeld en beknepen, en de nieuwe generatie uh, ook niet, zeg maar, de high potentials houden ook niet meer uit. Natuurlijk, je moet. Minder ambtenaren hebben, maar je moet wel nieuwe ambtenaren hebben. Maar omdat je je bestaande ambtenaren niet allemaal wilt ontslaan, neem je geen nieuwe ambtenaren aan, waardoor je ja. een soort blokkade hebt als dat groot is een groot risico. Ja, ja. Dat is absoluut een groot risico. Lochtenberg? Ja, nou, dat de stage herken ik al Dat zelfs bij ons op de krant ja. zie je dat ook mensen die echt naar nou, een derde, vierde stage of je denkt, het zijn echt gewoon echt goede stagiaires, dat je denkt, wat hebben we goede lichting? Nee, dat blijkt dan voor de vierde keer zijn en dat ze ergens staan. Ja. Dan mag je ook ja. hopen dat ze tot ja, ja. een andere keer kunnen. Keer zijn dus wel een beetje. Dus, tuurlijk is dat zo. We zijn dat onwijs zorgwekkend cijfers tegelijkertijd. De overheid is een apparaat op zich, ook, je mag ook wel een beetje dynamiek van die groep zelf verwachten. Wat doen ze zelf om zich te maximaal te kunnen ontwikkelen? Nou, we markt je toch wel dat die, die is heel erg moeilijk is. Dat is zo. Ik uh, heb vrienden die al twee, drie jaar lang afgestudeerd zijn met masteropleidingen en die alleen maar stage na stage en die werken keihard. En daarnaast hebben ze nog bijbaantjes okay. bij de bakker om het te dekken. Ik bedoel, dat zijn toch, kan je zeggen, wat doen ze er zelf aan? Ze doen er alles aan. Nee, maar kijk, er zijn ook. Heel kort, Erik. Ja, je kan ook ondernemerschap uh, stimuleren. En heel veel mensen beginnen hun eigen bedrijven. Daar ligt ook een heel grote toekomst. Mensen die nu werkloos zijn, zouden ook kunnen zeggen, laten we eens even. Even naar andere eigen initiatieven kijken. Ja, maar ZZP'er stijgt dan met 70.000. Zoveel ZZP-functies hebben we niet. Dat houd ik erop. Straks Erik van Brugge over de tournee die Bruce Springsteen... voor het eerst door Zuid-Afrika maakte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De innovatieve achttrapsautomaat maakt BMW nog meer BMW.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 Ook de BMW 320d Sedan krijgt nu standaard deze achttrapsautomaat. En heeft slechts 20% bijtelling. Dit is Radio 1. Het is half zeven, Juris Benitski met het nos Journaal. Vorig jaar is ruim 1 op de vijf huizen met verlies verkocht. In zulke gevallen krijgt de eigenaar minder voor het huis dan hier oorspronkelijk voor betaalde. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS op basis van gegevens van het kadaster. In Flevoland worden de meeste woningen met verlies verkocht. Het minst gebeurt dat in Noord-Holland en in Zeeland. De VVD in Heemskerk doet op 19 maart niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen... vanwege allerlei interne problemen. De partij zegt eerst onderzoek te zullen doen naar de problemen voordat er wordt meegedaan aan verkiezingen. Het gerommel heeft er onder meer toe geleid dat de plaatselijke VVD-partijvoorzitter is afgetreden. De lekkage in het ziekenhuis Nijsmellingen in Drachten is verholpen. De polyklinieken, spoedeisende hulp, operatiekamers en de verloskamers moesten urenlang dicht, maar zijn inmiddels weer in gebruik. En de Britse premier Cameron maakt zich sterk voor ruimere openingstijden voor kroegen tijdens het WK-voetbal in Brazilië. Groot-Brittannië speelt zijn eerste wedstrijd op 14 juni om 11 uur s avonds En dat is precies de tijd dat de meeste Britse kroegen dichtgaan. En dat zijn de hoofdpunten. Gerrit Hiemstra, is de lente begonnen? Je zou het wel zeggen. Je bent geweest, de zon die scheen. Eh, ja, heerlijk was het. Het krijgt ook al wat meer kracht en ik denk dat dat vooral eh, vandaag goed merkbaar was. Het blijft dan ook eh, grotendeels onbewolkt. Vannacht in het oosten en noordoosten komen wel wat wolkenvelden binnen... En de temperatuur die daalt naar rond het vriespunt in de heldere gebieden en dicht bij zee wordt het plus drie. En in het binnenland kan het plaatselijk wat glad worden op binnenwegen of op bruggetjes of zo. Morgenochtend passeert een zwak front en dat levert bewolking op en ook een klein beetje regen of wat motregen, maar zeker geen grote hoeveelheden. En morgenmiddag is het front alweer voorbij en dan klaart het vanuit het westen weer op. De temperatuur stijgt naar 7 graden in Groningen tot plaatselijk 9 in het zuiden van het land. De wind waait morgen uit het zuiden is matig en aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 5. En na morgen is het wisselend weer. Woensdagochtend regent het, ook is er een kans op veel wind. Daarna blijft het zacht, overdag een graad of 9 en s'nachts zo'n 4 graden. ANWB Verkeersinformatie, Jolande van der Velde. De meeste files die zijn nog aardig aan het oplossen. 33 kilometer nog in totaal. Daarvan vallen op die op de A16 Breda-Rotterdam. Bij knooppunt de Bresseplein 4 kilometer. Na een ongeluk zijn daar twee rijstroken dicht. En ook een aanrijding op de A59 Sirikzee richting Os. Tussen Maden en knooppunt Hoijpolder 4 kilometer. Door een wisselstoring rijden er tussen Hengelo en Enschede geen treinen. De vertraging loopt erop tot meer dan een uur. Dit is de dag. Met Thijs van den Brink. Ja, Hugo Lochtenberg, jij uh, volgde als parooljournalist de Amsterdamse wethouder Erik Wiebes. Lange tijd op de voet. Wanneer dacht je voor het eerst, dit is een talentje? Uh, nou, dat was vrij snel, moet ik zeggen. Maar dat kwam ook omdat ik met allerlei andere mensen sprak. die mij dat vertelden dat het zo'n talent was. En dan hoef je niet heel vaak met hem te praten. om door te hebben dat dat wel zo is. Oké. Okay. Erik van Brugge is vanmorgen uit Zuid-Afrika teruggekomen. waar hij Bruce Springsteen tijdens zijn eerste tournee volgde. Uh, jij bent campagnestratege. Hou je de politieke situatie daar ook goed bij? Ja, het uh, was natuurlijk een heel interessante tijd. Dus Bruce te combineren met de politiek. en het prachtige land. Ik viel ik met mijn neus in de boter. Politiek, sproes en uh, Zuid-Afrika. Dat je teruggekomen bent, man. <laughs> We zaten ook erg aan twijfel gisteravond. Ja, maar je hebt het wel gedaan. Ja. Als u op deze uitzending wilt reageren... stuur dan een Twitterbericht met de hashtag DDD. Alles wijst erop dat de Amsterdamse wethouder Erik Wiebes... morgen wordt gepresenteerd als de nieuwe staatssecretaris van Financiën. Als opvolger van Frans Wekers wordt hij onder andere verantwoordelijk... voor de Belastingdienst. Hugo Lochtenberg van NRC Handelsblad... volgde de verrichtingen van Wiebes de afgelopen jaren. Voor we met hem praten, luister eerst even welke problemen... de VVD-wethouder aantrof toen hij aan de slag ging in Amsterdam. Vijf jaar vertraging en honderden miljoenen extra. Hij lijkt geen zegen te rusten op de bouw van de Amsterdamse Noord-Zuidlijn. Verschrikkelijk Hij slaat de chauffeur, de chauffeur slaat terug. En een dag later overlijdt Rob Sitek aan de gevolgen van deze klap. Al langer zijn er veel problemen in de Amsterdamse taxiwereld. Toeslagen uitgekeerd aan de Bulgaren, de Bulgaren-fraude. Dan kunnen we beter het belastingssysteem aanpassen. Dat is niet van vandaag op morgen geregeld. Ruim 100.000 mensen kregen de afgelopen maanden geen huur- of zorgtoeslag. Willen we geen fraude, moeten we het systeem aanpakken. Hoofdpijndossier. dossier. Ja, Hugo, wat is het voor een man, Erik Liebes? Uh, klassieke beta. Iemand die het leven ziet in cijfers, uh, een strafdiagrammen, grafieken, matrix... Dezelfde? Daar past heel in. Ja, maar dat lijkt me niet alleen maar een aanbeveling. Uh, nee, dat is ook zo. Je zou, ik bedoel, hij zei zelf ook uh, een beetje grappig over, grappig over zichzelf... over zijn vriendengroep Ja, we waren eigenlijk een groepje nerds. <laughs> maar wel nerds met humor. En het is dus wel... Uh, dus, hij komt vanaf die kant, zeg maar. Het is dus niet een geboren politicus die uh, al... Uh, Kleilagen van de politiek is doorgestuurd om uiteindelijk ergens terecht te komen. Hij komt helemaal van, van buiten en is zich langzaam gaan verwonderen... over die publieke zaak, hoe dat toch in elkaar zat. En daar uiteindelijk ook wel verslingerd aan geraakt. Ja, want hij is begonnen in het bedrijfsleven? Ja. Hij heeft in Delft gestudeerd, heeft ook onder andere een MBA gedaan... aan het prestigieuze INSEAD in Fontainebleau, bij Parijs. En is toen via Shell heel snel bij McKinsey terechtgekomen... en is daar weggegaan en is zijn eigen consultatiebedrijf begonnen... internationaal consultiebedrijf. dat heeft hij ruim tien jaar gedaan. Vrij succesvol bedrijf bestaat ook nog steeds. Daar is hij financieel ook niet slechter van geworden. Daar is hij financieel onafhankelijk? Ja, dat vroeg ik hem ooit. En toen keek hij me enigszins geërgerd aan, toen dus zei hij... Geestelijk onafhankelijk. ja dat hoorde ik wel, maar de, de vraag is, of het financiële, vond hij zo'n irrelevante vraag. Uh, en en dus, het uh, ja, moet ik toegeven, Deert hem ook weinig, want hij, hij fietst op een vouwfiets, hij drinkt wijn uit een, uit een pak. Nog steeds? En uh, lunch, lunchen doet hij zo snel mogelijk, dus uh, het, is niet, uh, het is niet de klassieke VVD'er die... Uh, hij woont ook niet groot, begreep ik. Hij woont op een uh, klein huurvletje aan de Ring van Amsterdam. Wat dat betreft is het een soort Mark Rutte. Uh, nou, dat vind ik toch wel een klassieke VVD eigenlijk. Maar die woont ook zo klein, geloof ik. Dat weet ik dan weer niet. Die mag na acht uur s'avonds geen piano meer spelen, want wordt de buurvrouw boos. Ja, dat, uh, nee. Dat, nee. Dat, maar wie bespeelt geen piano, dat weet ik toevallig. Uh, Oké, okay, dus dat probleem heeft je niet. Jij bent onder de indruk van hem. Kan je uitleggen waarom? Uh, nou, omdat je ziet soms in het openbaar bestuur... kom je mensen tegen. In de Amsterdamse Stadsbestuur had toevallig de afgelopen jaren het geluk... dat ze eigenlijk drie mensen van, van de buitencategorie hadden. Eduard van der Laan, uh, de burgemeester. Lodewijk Asje, inmiddels vicepremier minister van Sociale Zaken. En die onbekende Erik Wiebes. En dat bleken drie uh, ja, echt zeer capabele mensen te zijn... Waar iedere stad zichzelf mee in de handjes mocht knijpen. En in Amsterdam is dat natuurlijk een fijn. want daar zijn doorgaans de problemen natuurlijk ook het grootst. Ja. Maar wat maakt hem zo bijzonder? Wat voor dingen nou, doet die de, van je zeggen? Omdat het een combinatie is van iemand met een ervaring uit het bedrijfsleven... die dat kan toepassen op de publieke zaken En in zijn eigen mantra heet dat... maximale effectiviteit per euro. Dat klinkt al heel snel als vvd jargon van... besteden we het zo efficiënt mogelijk. Ja. Maar zeker in een stad als Amsterdam... Uh, heel, een hele progressieve stad. Waar ook veel sentiment heerst. Is dat heel goed dat er een keer iemand komt. Die heel nuchter naar die cijfers kijkt. En zegt waarom doen we dat eigenlijk. Bij al die dossiers die vraag stelt. Dat is gewoon ontzettend nuchter. Ja. En iemand die voortdurend zelf aan het tekenen en aan het reken slaat. En ja, die wat ambtenaren gaat. misschien niet zo leuk vinden. Ik las ergens dat, dat er een verkeersknopend was in Amsterdam, wat niet zo lekker liep. Dan gaat hij zelf op de brug staan. En dan ja. komt hij de volgende dag terug en dan ja, zegt dat hij al, de stoplichten staan. Dat was een grappig verhaal. Dat, dat werd hem aangereikt door een uh, toenmalig VVD-raadslid, uh, Bas van het Woud. Inmiddels Tweede Kamerlid. Die hem een beetje wegwijs maakte in de politiek en ook in de Amsterdamse politiek. En die fietsen daar zelf, kwam daar zelf met regelmatig langs. En dus hij dacht, wie bestuurt daar een paar ambtenaren op af? Maar hij stapte op zijn klapfiets en reed er zelf naartoe. Heeft daar een half uur op de brug staan kijken. En hij zei, ja, die verkeerslicht zijn verkeerd afgesteld. Eind van het zaal bleek te kloppen, 30% minder vielen. Zo simpel. Ja. Ja. Nou ja, of het zo simpel was, dat wordt natuurlijk al snel anekdotisch en het wordt alleen maar groter dan het ooit was. Maar het typeert de man om, om daar dan te gaan kijken en zelf te gaan rekenen. En niet allerlei mensen aan het werk te zetten. Dat, dat, dat is. Ja, de werkte bouwkundige, zou kun je kunnen zeggen, die het leuk vindt om te tekenen en te rekenen. Maar nou, ik heb wel een vraag, want uh, ik bedoel, u heeft het over sentimenten in Amsterdam en, en zo. Maar dit, uh, deze regering uh, ontbreekt het volgens mij aan sentimenten. En is al erg bezig met uh, maxim, uh, maximalisatie en efficiëntie en al die andere bedrijfsjogonische termen. En wat ik mij dan afvraag, moeten wij nog zo'n harde rekenaar hebben? Of hebben we juist iemand nodig die iets meer ook de menselijkheid kan zien van de zaak? Want hoe u hem beschrijft excuus, komt niet zeer menselijk over. Wel heel, heel punt, punctueel en efficiënt... maar een beetje menselijkheid achter het verhaal. Ja, maar het een sluit het ander niet uit. Maar dit is primair zijn insteek. Dat wil niet zeggen dat hij onmenselijk is. Dat is ook iets wat hij in Amsterdam heel erg heeft geleerd. Hè. Hoe politiek werkt. En wat is hij populair in Amsterdam? Hij is vrij onbekend in Amsterdam. Onbekend. Hij is wel heel populair maar op oké. het stadhuis. is zijn, zijn ambtenaren. En, uh, uiteindelijk is hij daar ook heel, heel populair. Want hij, hij doet dat niet om die mensen een college te geven. Maar dat is de aard van het beestje. En, uh, maar zou toch iemand zijn die uh, een, een VVD-toppositie kan krijgen later? Dus, ja, dat gaat hij uh, verhogen. Maar je zei, bent geen is... woordvoerder van hem, hè? even voor de helderheid. Nee, nee, ja, maar, ik, ik, weet, ik ben natuurlijk wel enthousiast, maar dat is gewoon, de eerlijkheid zegt dat het bijvoorbeeld, met Van der Laan en Asche... dat zijn mensen van de buitencategorie, ja. daar moet je ook eerlijk zijn: over zijn nationalisme, moet je niet gaan, en, bijvoorbeeld, er zitten ook vlekjes Doe, aan Maar als je gaat het nou zo om. goed in Den Haag, dat valt toch ook wel nee, mee? Je? Daar gaat het niet om, ik had het even over die het in, in Amsterdam ja, uh, Amsterdam de... Is ook maar Amsterdam? Ik bedoel, ja. Van Cohen dachten ook heel veel mensen: nou, die komt van Amsterdam naar Den Haag, nou dan gaat het gebeuren. Ja. Nou, daarvan durf ik zelf wel te zeggen dat ik dat nou. Jij hebt daar een boek over geschreven waarin je andere dingen zegt. Dat heb ik ja. gelijk in. Maar, maar zou Wiebes best wel voor Rutte kunnen zijn? Nee, nee, absoluut niet. Maar die ambitie heeft hij ook helemaal nee. niet. Waarom, waar, waarom is dat ineens absoluut niet? Wil je net nog zei, hij kan heel Omdat komen? Die, Dan gaat het vooral om primaire politieke interesse. Dat, dat je dat, je dat ja. leuk vindt. Dat politieke gooien in smijtwerk. Dat vindt hij helemaal niet leuk. En dat is ook oh. weer terug te voeren naar die tijd. Het is interessant. Hij ging met een collega dat bedrijf oprichten. En die vertelt mij ooit welk vlekje er dan toch aan wie zit. Want daar vroeg ik natuurlijk bewust naar. Zit er dan geen vlekje aan deze man? En die zei: ja, na een jaar zei ik een keer tegen hem. Ga jij ook nog een keer acquisitie doen? Of Oftewel nieuwe opdrachten binnenhalen. Toen keek je een beetje. Wie, hoezo, dat doe jij toch? Dus Net als in de politiek. Dat gooien en smijtwerk dat laat hij aan anderen over. Dat heeft hij helemaal niet zoveel, maar heeft hij niet zoveel mee. Die parallel zit er duidelijk in. Maar je moet uiteindelijk toch iets met, met politiek ja. hebben. Om dat wel te kunnen verkopen. Dus ja. Hij moet eerder daarop letten dan op het Is hij charismatisch? Nee, het is niet een charismatische man. Nee. Nou wordt van Frans Wekers gezegd uh, dat hij niet geliefd was bij zijn ambtenaren en dat hij hem ook een beetje in hak hebben gezet. Hoe, hoe verwacht jij dat dan met, met wiebes? Uh, dat het zal gaan? Nou, hij, hij wordt morgen natuurlijk overvallen door de bekende Haag aan journalisten. In, in, in, de, dan zul je zien, dat is een. Man met een wat grappige stem en een, een rare neus. En dat is niet meteen heel catchy, dat is zo. En dan zul je mijn tijd helemaal niet zien, omdat hij dan alleen maar daarmee bezig is. En dat is wat hij leuk vindt. Een proces, een systeem waar een probleem mee is. Hij gaat niet komen met iedere toezegging aan de Kamer of zijn buik liggen. Ja, ja, ik ga morgen nog meer informatie sturen. overmorgen, nee nog meer informatie. Hij gaat dat hele systeem doorgronden en zeggen. Die, die voorspelling is niet zo heel moeilijk. Dat systeem deugt niet. Dat systeem moet op het schop. Dat voel je aan alles aan. Het hele toeslagensysteem, want daar gaat het vooral om. Dat, dat, dat, dat de Beladienst geld teruggeeft aan de mensen in het land. Dat vindt leuk om te doen, om daarmee te puzzelen. Maar dat kan hij dus niet alleen. Daar heeft hij die ambtenaren voor nodig. Gaan ja. die hem helpen? Is hij het type die, die nou, als, als je, ambtenaar als je, wil helpen? Als je, als je, als je, ja, en die ambtenaar moet hem ook helpen. Dat is natuurlijk de uitdaging die hij heel leuk vindt. En wekers kun je veel van zeggen, maar niet dat hij enorm veel indruk maken op zijn ambtenaren. Dat ze dachten, nee. Pot verdorie, die, die weet daar nou echt heel veel van. Ja. Is hij goed in het debat? Uh, hij is redelijk in debat geworden. Stel ja. dat je aan hem vraagt... Um, hoeveel mensen zitten vandaag nog te wachten op een toeslag van de Belastingdienst? Ja, ja dat is allemaal... Uh... Dat gebeurde vorige week met Frans dus ja, die raakte totaal dat, in de war. Ja, maar dat zie je natuurlijk, Er is iemand die echt geen enkel zelfvertrouwen meer heeft. Die zou nog geschrokken zijn van de vraag, wat is jouw lievelingskleur? <lacht> en dat zal Wiebes niet overkomen, zelfvertrouwen nee. genoeg? Ja, ja, zelf het absoluut, ja. Oké, okay, over drie jaar halen we jou weer hier naar de studio om te vragen hoe het met Erik Wiebes gaat. Ja. Dit is de dag van 6 tot 7 uur. Duffy met uh, Mercy. Met ons de gast. is Erik van Brugge van campagnebureau BKB. Vandaag teruggekomen uit Zuid-Afrika. Waar hij was voor een documentaire over de eerste concerten van Bruce Springsteen in dat land. Erik, daar gaan we het zo over hebben. Maar eerst even het laatste nieuws. Mampela Rampeli, weduwe van de anti-apartheidsactivist Steve Biko. Die zou presidentskandidaat worden voor de Democratische Alliantie. En de Democratische Alliantie is de tegenhanger van het ANC. Hè? Was ja. dat groot nieuws daar in Zuid-Afrika? Ja, dat was dinsdag. Toen, dinsdag kom ik was dinsdag er aan en het was al over de nieuws. Want weet je, het punt is, het ANC heeft zo'n beetje een, een alleenheerschappij in Zuid-Afrika. En dat is echt niet gezond. De AC is een uitermate corrupte partij ook. En ook impopulair hoorden we bij de begrafenis van Mandela. werd uitgefloten daar. Sommige mensen impopulair, sommige is impopulair. Die partij is nog steeds heel groot. En ze hebben echt een, een, een enorme natuurlijke aanhang. Maar je ziet wel dat um, die, de concurrentie van DA samen met die mevrouw uh, Rampelle... Die heeft haar eigen partij opgericht, Agang. En ja, dat speelde al een hele tijd dat ze samen zouden werken. Um, Helen Sille kent die mevrouw ook al heel lang. Want toen, toen Steve Biko vermoord werd. En Helen is de baas van de Democratische Alliantie, ja. ja. En zij was journalist tijdens de moord op Biko. Want sinds die tijd kennen ze elkaar. Ze zijn heel lang gesprekken gevoerd. Nou, eindelijk was het zover vorige week dinsdag. We bekendgemaakt: een zwarte presidentskandidaat van een toch witte partij. Zo werd het gepercipieerd. Want zij was van Agang En zij zou dan kandidaat worden voor, voor de Democratie. Ja. Wat op zichzelf al vreemd is. Want waarom niet voor haar eigen partij? Nou, omdat ze eigenlijk gingen fuseren, was het idee. Ja, ja. Maar er was grote weerstand bij, zowel bij de DA als bij uh, die andere partij van die mevrouw. En, en je zag dat het allemaal. En het is totaal onduidelijk eigenlijk wat er nou precies gebeurd is. En op een moment kwam gisteren het bericht. Ja, het gaat toch niet door. En dat was eigenlijk voor heel veel mensen die hervormingsgezind zijn in het land. Was het echt een grote klap in het gezicht. Want als er één ding belangrijk is, dat het ANC serieuze concurrentie krijgt bij de volgende verkiezingen. En dat zou gebeurd zijn als zij de kandidaat was geworden voor ja, de voor Democratische Alliantie. Zeker, het zou niet betekenen, denk ik, dat het ANC de meerderheid zou kwijtraken, maar misschien wel een gekwalificeerde meerderheid. Dus de twee derde waarmee ze zelf grondwetwijzigingen kunnen doen en zo. En het is heel belangrijk dat dat corrupte systeem... of het ANC echt onder druk komt te staan. Dat er ja. een partij komt die ook door... die multicultureel is, die zowel door zwart als wit... serieus genomen wordt. dat leek te gebeuren... Maar deze, deze ontwikkeling is zo, zo slecht voor beide partijen, die de Democratische Alliantie en Agang. En de lachende derde is de ANZ. Ja, maar zij werd een gamechanger genoemd, iemand ja. die de verkiezingsstrijd kan veranderen. Ja. Uh, waarom is de bijzondere vrouw? Zij is nou ja, dus de, de oudgeliefde van Biko, ze heeft twee kinderen van Biko. Zij was een succesvolle zakenvrouw, ze heeft bij de Wereldbank gezeten. Dus echt een schoolvoorbeeld van iemand die ook eigenlijk weinig corruptie aan de hand had kleven. Die dus een, echt een imposante vrouw was. Als je mensen ook hoort die met haar gesproken hebben, Dat is ze waanzinnig, uh, imponerend. Figuur. Ze is hè? zwart, hè? Ze is zwart. Helpt dat? En een vrouw. Ja, en een vrouw? Ja. Alles. Kijk, dit was een droomcoalitie, deze twee. Helen Chile heeft in de Westkaap, de grote Kaapstad-provincie, heel veel goede dingen gedaan. Het um, slaat er moeilijk in om de rest van het land door te breken. Dit was een soort doorbraakpartij, ik had het kunnen zijn, die in ieder geval een klein deukje in, het, in de almacht van het ANC had kunnen slaan. Ja, en je ziet nu dat. Eigenlijk beide partijen door deze ontwikkeling heel veel zwakker zijn geworden. Nou ja, critici zeggen dat ook uh, rent black, huur en zwart in om de verkiezingen te winnen. Ja, en dat, uh, dat was meteen de spin van de AZ, die heel hard was. He, dus de rente Black uh, was ook de corsato, dat is een vakbond die uh, aan, aan zijn gelieerd is, die hebben ook gedreigd om alle uh, optochten die ze wilden organiseren en een demonstratie om het die te gaan verstoren met geweld. Hmm. Uh, het was echt een, een heel onprettige reactie vanuit de ANZ. Die ze daadwerkelijk echt bedreigd voelden als je uh, keek wat daar allemaal ja. gebeurde. Is haar rol nu uitgespeeld? Ja, absoluut. Um, ze is door Ciele heel hard afgeserveerd. Ja, dat is een onbetrouwbare vrouw, dus hun vriendschap is ook helemaal over waarschijnlijk. Ja. Uh, iemand die dus niet te vertrouwen is, die zo'n coalitie eerst sluit en dan weer doorbreekt. Uh, en ja, er zullen heel wat uh, dingen hersteld moeten worden ja. daar. Jij was in Zuid-Afrika voor een concertreeks van Bruce Springsteen. Laten we even luisteren naar een stukje uit het eerste nummer dat hij zong in Johannesburg vorige week. Erik, volgens mij heb je Wikipedia geveld. Ja, ik zit hier echt... Uh, nou ja, het was geweldig. Je moet je voorstellen, een enorm stadion. Hè? Een stadion waarin Robbe zijn kans miste ah, om... Ah, dat, dat stadion. <laughs> we, we stonden nog op de plaats waar dat gebeurde, denk ik. <laughs> uh, vrij vooraan. En ja, dan komen die mensen op en spelen ze dit nummer. Wat toch wel, ik bedoel, het is ongeveer in Soweto, het stadion. Ja, dat was heel betekenisvol. En je zag mensen in de omgeving van ons die... Echt spontaan een tranen uitbarsten. Voor hun is Bruce Springsteen iemand die, en dat is voor heel veel mensen zo, die echt een hele leven eigenlijk hun levensverhaal vertelt. Hè. Dus die uh, uit een uh, working class uh, kan vertellen over hun eigen leven. En we hebben veel mensen gesproken, veel fans, die volgen ook in die documentaire, die ergens in maart uitkomt, die zeggen hoe zij met Bruce Springsteen opgegroeid En wat het voor hem betekent dat nu voor de eerste keer na 20 jaar democratie in Afrika deze man niet kon spelen. Nou, ja, dat, dat, dat zijn. Ongelooflijk emotionele verhalen. Want het verhaal van Springsteen is ook simpel begonnen, hoog geëindigd. Ja, dat is, dat is zeker zo. En er is nog een extra component bij in Zuid-Afrika. Little Steven, de gitarist uit de Springsteam Band, heeft eigenlijk die band heel veel politieker gemaakt. Dat betekende onder andere dat ze in de jaren tachtig een grote rol speelden in de culturele boycott in de anti-apartheidstrijd. Het nummer Sun City, misschien kun je dat nog herinneren. Artists, against, uh, uh, uh, Artists United Against Apartheid. Hele, hele rol uh, ding. Maakt niet uit. Uh, maar die, uh, hebben echt, um, dat was een heel belangrijk moment. Het Sun City. Een heel ziek uh, apartheidsinstrument. Waar mensen waar allemaal heel veel geld, omdat ze eigenlijk nou ja, een beetje tot boycott verklaarden. Ja, maar dan is het raar dat het zo lang heeft geduurd... voordat ze daar naartoe gegaan zijn eigenlijk. Ja, klopt. En dat was ook een van de... Er is een enorme lobby geweest van mensen in Saafke... die hem al veel eerder wilden hebben. Maar dat is nu pas eigenlijk gelukt, omdat blijkbaar... ja, Springsteen speelt weer opnieuw overal. Is in de kracht van zijn leven, lijkt wel. En kon dus op de door naar Australië. Kon hij eindelijk hier... Uh, aandanden om ook uh, uh, uh, dit aan te doen. Ja. En nou, het is, uh, hij heeft beloofd terug te komen. En als de Bos iets belooft vonden de zuid afrikanen dan doet hij dat ook. En ik Kijk. denk dat dat sowieso is. Uh, ja, het was, het was fascinerend. Ja, hoeveel concerten van de Springsteen heb jij al meegemaakt? dat is bijna niet meer te tellen. Maar dat zullen enkele tientallen zijn en er zullen nog vele volgen, denk ik. Overal ter wereld? Uh, ja, Amerika. En heel Europa, en nu Waarom Afrika. Doe je dat? Omdat het zo leuk is. Deze man is geweldig. Ja, als je van muziek is. houdt, ja. en als je van ook politiek houdt, deze man is, slaat, slaat hij om iedereen, in ieder stadion, hoe groot en hoe klein ook, tot ongelooflijk blij te maken. Mensen gaan het stadion uit met een lach van links tot rechts op hun gezicht. En het leukste is, hij heeft er zelf zoveel lol in. En al die hele band is daarmee, heeft zo'n lol erin. Het is, echt, het is echt ongelooflijk. Ik ben groot fan van U2 ook, maar ik heb nog nooit zoiets bij U2 gezien, en wel bij Springsteen. Maar maakte hij verder nog een politiek statement daar tussendoor? Nou, of? nogal. Uh, dat Friedrich Nelson deel was een statement. Ja, behalve dat. Dan ja, de... En hij had het heel erg over de armoede in de wereld. En dat is ook zijn thema. En natuurlijk zo, dat, dat, de armoedebestrijding is een van de dingen die hij altijd benoemd, ook in zijn nummers. Uh, hij heeft nadrukkelijk Obama aangehaald in het combinatie met Mandela. En hoe belangrijk het was dat dit soort figuren deze rol kunnen spelen. Wat die anti apartheid strijd daarvoor betekend heeft, de strijd in zijn eigen land ervoor betekend heeft. Nog iets over de verkiezingen gezegd? Nee, dat durft hij niet aan. Dat, nee. dat zou ik hem ook aanraden niet te doen. Eerlijk gezegd, dat want dan land. gaat het uh, voor de helft van het land uh, de verkeerde ja. kant op. Ja. Maar goed, veel meer van die dingen kan je in die documentaire zien. Dat, is, dat komt in maart uit, dat is hartstikke leuk. En morgen in het nieuwsuur, wat ook een stukje een volproefje is van ons uh, bezoek aan Savondie. Uh, ja, ja. Monique, jij bent fan van de ook? Ja, ik denk dat ik de enige Gyptenij die dat is, want het gaat is wel een Bruce Springsteen dat zijn muziek... En die van U2 en Coldplay en enkele andere is zeg maar, wereldwijd zo razend populair. Ook in Zuid-Amerika, maar niet in Afrika en niet in het Midden-Oosten. De klanken die worden gebruikt de, de de akkoorden die worden gebruikt in westerse popmuziek... Pas, sluit niet aan bij het ritmegevoel van, laten we zeggen, uh, zwarte Zuid-Afrikanen en ja. van van in het geheel. Daarom is het zo bijzonder dat het hier wel lukt. Ja, maar ja. ik denk dat hij een blank publiek heeft gezien. Het was een groot deel, een blank publiek. In Johannesburg, ja. overigens, viel men wel mee. En je zag dat het hele publiek ging echt helemaal los. En ook zwart en blank stond door elkaar te dansen. Mooi als zien En maakte de hele documentaire. Yes. De Anne Frank Stichting heeft een nog nooit eerder vertoond object van Anne Frank in handen gekregen. Het Jeugdjournaal heeft het juist laten zien in een uitzending bij ons in de studio. Eindredacteur van het Jeugdjournaal, Marga van Beuzenkom. Goedenavond. Hallo. Wat is het precies? Het is een doos met knikkers. Een blik met knikkers die door Anne Frank gebruikt zijn in de tijd dat ze aan het Merwedeplein woonde. En hoe komen we er nu aan? Nou, die knikkers die waren in bewaring gegeven bij een buurmeisje van Anne Frank. Vlak voordat ze moest onderduiken, heeft ze de knikkers en wat andere spulletjes bij dat buurmeisje gebracht. Dat was een meisje van een jaar jonger. Toosje en ze heeft gezegd, wil jij die voor mij bewaren, Toosje? Want ik ben bang dat ze anders in verkeerde handen komen. En dat heeft Toosje gedaan, maar die heeft ze vervolgens wel een jaar of zeventig bewaard. <laughs> ja, iets te lang. Ja, nou, Ze heeft wel toestemming gekregen na de oorlog van Otto Frank... om die knikkers zelf te houden. Want dat is de vader van Anne. De vader van Anne, ja. want die kwam vertellen ja, dat Anne niet meer leefde. En uh, toen zei Toosje, wat moet ik dan met die knikkers... Hou die maar. Uh, en die zijn in een kast gezet. Uh, heeft niet heel veel meer naar omgekeken. Maar toen ging ze verhuizen onlangs. En toen dacht ze. Ja, nou moet ik misschien toch de Anne Frank Stichting maar eens bellen. Van, uh, kom die knikkers maar halen. En ze heeft dus zelf toen contact opgenomen met de Anne-Frank-stichting... en die was meteen geïnteresseerd, vermoed ik. Ja, en die gingen langs uh, om de spulletjes te bekijken. En uh, dat is wel een grappig detail, want het ging eerst over de andere objecten. En pas toen ze weer bij de deur stonden, zei ze... oh ja, ik heb nog wat. <laughs> en dat was dat blikknikkers. En, en ja, dat krijgt nu heel veel aandacht op een tentoonstelling... die morgen wordt geopend, omdat... Ja, knikkers zijn een soort universeel speelgoed hè? voor ja. jongens en meisjes. En het is maar er waren simbol. dus meer objecten van Anne. Ja, er was ook nog een boek bij en, en een uh, poppenservies. Maar hoe weet je dat zeker? Precies. Ja, dat vroegen wij ook aan de Anne Frank Stichting. Maar die gaan ervan uit op basis van de getuigenissen dat uh, dit verhaal klopt. Je ziet er ook wel wat verwijzingen in, uh, op, uh, in het dagboek. Uh, dat, dat de buren op spullen ja? moesten passen. Okay. En het is bekend dat knikkers kostbaar werden gevonden en werden gegeven aan andere kinderen. En wat heel grappig was toen we daar waren... ons verslaggever Nick Renooi bij het Toosje Cupers. toen uh, gingen we ook dat filmpje bekijken van YouTube... waarop je die bruiloft ziet en Anne Frank die uit het raam hangt. En toen ontdekten we, uh, en die mevrouw zelf, en de Anne Frank Stichting... dat bovenuit de hele familie Cupers uit het raam hangt. Dus ja, ik bedoel, ze hebben ook echt een band. Ja, dus er zijn veel aanwijzingen, het, het keiharde bewijs, dat is deze knikers... Wij onderbare. hebben dat in ieder geval niet, niet, maar de Anne Frank Stichting gaat er helemaal van uit. Ja. Ja. Dat, Sorry, boek, wat, dat, dat boek? Het boek en Anne Frank, daar ben ik veel spannender dan Nederlandse ze? Zagen en Legenden. Ja. Kijk. Wauw. Wanneer te zien? En waar? Morgen opent de Koning in de Kunsthal de tentoonstelling... 100 voorwerpen in de Tweede Wereldoorlog. En vanaf woensdag voor iedereen te zien. Dankjewel, Marga van Buizenkom. Ook hartelijk dank, zeg ik tegen Monique Samenwel. Tegen Hugo Lochtenberg, tegen Erik van Brugge. Straks in kunststof is filmregisseur Stijn Konings te gast. En wij... Wij zijn er morgen weer. Dit is 3 februari 2014, is is de dag van Diederik. PSV is ontslagen. De positie van de club was onhoudbaar geworden... na de nederlaag van gisteren tegen RKC Waalwijk. FC Eindhoven zal als interimclub het seizoen afmaken. Corruptie kost de EU jaarlijks 120 miljard euro. Dat staat in een rapport van de Europese Commissie. Volgens het rapport zouden de kosten veel lager kunnen zijn als de corruptiesector efficiënter gaat functioneren. Door de extreem zachte winter ligt de natuur een maand voor op het schema van de kalender. Het kabinet heeft maatregelen aangekondigd. De maand maart zal dit jaar komen te vervallen. Dit was de dag van Diederik. Goedenavond. Well... Wow.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 Boek nu je vliegticket op vliegwinkel.nl en ontvang een kapitaal naar keuze cadeau. Op eens op vliegwinkel.nl. Dit is Radio 1.